De ...groep Al-Shabaab, die terreurgroep pleegt de laatste tijd vaak aanslagen, ja, omdat de beweging tegen de aanwezigheid is van Keniaanse militairen in Somalië. De Keniaanse premier Odinga heeft gezegd dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de crash. De Russische Voetbalbond heeft een dringend beroep gedaan op de supporters van het Russische team om tijdens het EK geen problemen te veroorzaken. Wangedrag van Russische fans kan het team punten gaan kosten, waarschuwt de bond. De UEFA is inmiddels een tuchtzaak begonnen na misdragingen van Russische fans in het stadion van Vrotslav vrijdag. Bij de wedstrijd tegen Tsjechië gooiden Russische supporters vuurwerk het veld op en Russische fans vielen stewards aan. Ook zouden de racistische leuzen zijn geschreeuwd. De volgende wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK voetbal wordt gefloten door de Zweed Jonas Eriksson. Het duel van woensdagavond tussen Nederland en Duitsland is voor de 38-jarige Eriksson zijn eerste duel op het EK. De Spaanse premier Rajoy zegt dat de financiële hulp van de Eurolanden aan de Spaanse banken een stap in de goede richting is. In een persconferentie noemde hij de hulp een overwinning voor de euro. Rajoy reageerde op de afspraken die gisteren zijn gemaakt door de ministers van Financiën van de Eurolanden. Ze spraken af dat Spanje maximaal 100 miljard euro kan krijgen uit het Europees noodfonds. Rajoy zei dat hij het niet makkelijk heeft gevonden om 100 miljard euro te moeten lenen. Hij denkt dat de noodhulp de geloofwaardigheid van de Spaanse economie economie zal herstellen. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. Temperatuur tussen 17 graden langs de kust... ...en 20 in het binnenland. Morgen bewolkt en af en toe regen. In de middag is onweer mogelijk. Het wordt 18 graden ongeveer. De... Dit is René Passet van de AMB. De politie heeft voor vandaag... ...snelheidscontroles aangekondigd op de A9... ...tussen Alkmaar en Bad Oefendorp, ...en op de A30 tussen Ede en Barneveld. Tot zover de verkeersinformatie.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 A lion in the morning sun, lazy pulling daisies at doobie past three. A lion in the morning sun. One day I'll get back and sit in my chair, lying in the morning sun, making the most of my full head of hair. Lying in the morning sun. What about all the grass between your toes? It's some part In de morning song wat een leuk, vrolijk liedje. Is op deze zondag, uh, zondag. Zondag in de Zierfemmeles en de zondag in Canada. Daarvoor doe je Strike You Sure Do. Altijd als je langs de douane moet, moet je altijd je paspoort laten zien. En soms staan er hele lange rijen, en soms ook weer niet. En als er een hele lange rij sta, kan het wel eens zijn. Um, dat, er iets, dat er iets verkeerd is gegaan. Dat iemand misschien met een uh, vals paspoort uh, is uh, gepakt. Grote kans namelijk, want vorig jaar heeft de Maréchaussee bijna 40% meer valse paspoorten onderschept. Nou, dat gebeurde vooral op Schiphol. In uh, 2011 werden uh, 1137 paspoorten ontdekt, waarmee fraude werd gepleegd. Uh, de meeste valse documenten kwamen uit Spanje, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Turkije, Nigeria en Bulgarije. Ja, en uh, twee jaar geleden uh, werd Nederland tweede op het WK Als we nou dit jaar uh, tweede worden op Euro Europees kampioenschap Vindt uh, burgemeester van der Laan het geen uh, goed moment Om uh, met een boot door de Amsterdamse grachten te, te varen Ik vond het vorig jaar ook een beetje overdreven, hoor Ja het, Ik ben er nog niet eens geweest, maar ja, Ik snap het wel, maar ja, ja, Als je toch een wereldkampioen wordt, vind ik het toch leuk Stel, ik heb mijn woonboot in Amsterdam Dan zou ik gewoon blij zijn als Nederland geen Europees kampioen zou worden En die woonboot wordt afgezet, hè? Ja, is het zo? Ja, die wordt echt afgezet. Dan zal ik op mijn eigen woonboot gaan zitten. Ja, en zwaaien. Ja, ik heb wel een mooi plekje. En 69% van de vrouwen vindt een man met een drie dagen baard aantrekkelijker dan een man met een glad geschoren gezicht of een volle baard. Lichte stoppels vinden ze het lekkerst, blijkt uit onderzoek. 24% ging over het uh, gladde gezicht en slechts 7% houdt van mannen met een baard. Ze vinden het onverzorgd en volkomen glad gezicht vinden ze juist weer te jongensachtig. Ik heb uh, stoppels voelen. <laughs> ik zie helemaal niks bij jou. Nou, ik heb uh, gisteren wel geschoren. Dus, uh... Uh, de medicijnen echt verlingen verkoudheid. Blijkt dus niet te helpen. Uh, bij een promotieonderzoek aan de universiteit van Utrecht. Uh, 6% van de huisartsen schrijft antibiotica voor bij verkoudheid. Maar uit uh, onderzoek gaat uh, dat, dat uh, verkoudheid dat het niet, uh, daar niet zo van overgaat. Uh, wie het of wat wil, maar uh, kan het best gewoon een paracetamolletje of een simpele neusspray nemen. Dus medicijnen werken dus niet? Nee, de nee, de antibi voor. antibiotica werkt dus niet tegen uh, flinke verkoudheid. Gewoon een paracetamol of een neusspray. Ja, ja, nou, ons zou ook niet helpen, maar het zou misschien wat, wat de pijn verlichten of zo. Ja. Hé, hey, zometeen hier bij, uh, bij sommige want gaan we even een aantal mensen bellen. Onder andere hier in Zandvoort, onze dorpsgenoten. Gaan we even vragen wat zij van de wedstrijd van gisteren vonden: of verloren tegen de Denen op het EK. En wat vindt Nederland ervan? Ja. Nou, je hoort het zometeen ook, uh, nou, zometeen muziek van Kien, de nieuwe. Komt eraan. Essa boca linda, tua boca linda. Essa boca linda. Soeveren Light Café. En daarvoor muziek van Ritmo Dynamique Kalinda hoorde je. Gisteren natuurlijk een Nederlands helft gespeeld. Het was enorm teleurstellend 1-0 verloren. Wel enorm veel kansen gehad. Ik vond het een hele matige wedstrijd. Ik ook. Ik, ik zag het al de eerste minuut. Het, er zat geen tempo in. Nou ja, ik moet zeggen de eerste, in de eerste helft en in de tweede helft vond ik dat, dat Nederland best wel goed begon. Uh, ik denk, nou, dat uh, wordt, uh, wordt makkelijker scoren, maar uh, ja, na, na een kwartier tijd uh, ge geeft het zo wat handen dan. Dus ging Denemarken ineens uh, het spel bepalen. Ja, nou, ik vond, het, ik vond het ook, ik vond het, ja, ik vond ook niet goed spelen. Geen nee. druk naar voren, uh, in balbezit was het zo, zo, zo Slorder. langzaam jongens. Ja. Weet je wat wel heel goed vond, Snijder. Ja, zeker weten. Heb je we die paas gezien met buitenkantje rechts, daar tussen die verdediging door Berentelaar? Ja. Ik, vond Willems, ook oh. wel goed. ik vind, vond Willems ook wel aardig spelen oh, Daarvan kan ik echt genieten En Willems vond ik ook wel aardig spelen Willems ging wel aardig, zeker weten Wat vinden de andere mensen nou van? Nou, we hebben een aantal nieuws opgezocht, uh, willekeurig En we gaan even kijken, wat, uh, hoe gaan we dit doen? Zullen we gewoon een beetje doen alsof we bekenden van hun zijn? Hey, uh... Nou, je gaan bellen en vragen van, uh, Wij uh, zijn uh, benieuwd naar uh, wat u vindt van uh, het voetbalwedstrijdje van Nederland nou, maar... Dan verzinnen we wat Met Anja. Hé hey, Anja, je spreekt met Rudy. Met wie spreek ik? Met Rudy. Met Rudy? Ja. Wat hebben we gebaald gisteren? Wat was het maat? Uh, heb je nog gekeken? Ik heb uh, heel even gekeken, ja. Het was niet, het was niet best. Of uh, vond, je, vond, je het, vond je het wel aardig, de wedstrijd, Nederland zelf dan? Nou, ik heb niet veel gekeken dus hoor. Nee. Dus nee. je kan niet echt een mening geven over de wedstrijd zelf? Nee, nee, nee, nee. Is het nog gezellig geweest gisteravond of visite gaat? Je ziet er hard gisteravond. Nee, maar oh. Ik weet begot niet met wie ik spreek. Oh, je kent me niet meer. Ik ben, ik ben Rudy. Ik ben uh, de nieuwe overbuurjongen. Rudy de nieuwe overbuurjongen. Ja. Op welk nummer woon je dan? Ik woon op uh, 62. Nou, ik denk dat je helemaal verkeerd. Oh, oké. Okay. Uh, je spreekt met Anja Witte en Piet Leffert staat nummer 23. Ja, in Amsterdam, toch? Nee, in Zandvoort. Oh, in Zandvoort. Oh ja, shit. Ah, oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik echt heel erg leuk. Oh, sorry mevrouw. Nee, dat geeft helemaal niet. Maar ik vond het zo leuk. Moet je horen, ik ben zelf net zo spontaan hoor. Ik vind het zo leuk. Dat is heel blij mee. Woensdag spelen we tegen Duitsland hè, voor het EK. Uh, ja. Dus wel, maar uh, uh. weet je, ik heb het voorspeld dat ze... Ik heb gezegd, ze winnen niet. Nou ja, zeg. Ja, echt waar, eerlijk. En ik, ik ben heel... Ik, misschien, ik denk dat ze het helemaal niet weten, hoor. Oh. Nou, en ik ben heel positief altijd, maar ik heb het heel hard hoofd erin. Nou ja, laten we hopen dat het dan niet uitkomt. Ik wou net zeggen, <laughs> jij denkt van de week aan mij, aan het volgende plek. En je denkt, die mevrouw die heeft niet gelijk. <laughs> nou, laten we het niet hopen. Ik wens je een hele fijne dag. Ja, dank je. hetzelfde. En ik wens je heel veel succes ja. met het voetbal genieten van. Heerlijk spontaan. Dankjewel. Oké, okay. okay, hoi. Wat een leuke vrouw Aarde Wat een vrouwtje. leuke mevrouw maar, wo maar woont ook al In Zandvoort. Ja, hoe heet de straat u? ik uh, Weet ik niet nou, maar Het is, het is een... wel familie van koper trouwens Oké, okay, nou hele aardige mevrouw Zullen we nog eentje doen? Ja, wat wil je in Amsterdam of Zandvoort? Uh, Doe maar nog eentje in Zandvoort, Ja het Blijkt dat die mensen zo Ze vonden ons zo spontaan Ja, het is van, snap ik wel. wel Snap ik wel Hintelaar van Persie, wat zeg jij? Hintelaar Hintelaar, ja? Ik heb maar, heb ik al heel de erg tijd al gezegd Ik begin ervan ik had ik moet gewoon van persie, uh, persie op de bank zetten. Ik vind hier. het ook belachelijk dat Robbe op rechts staat. Robbe gewoon links, af en laag rechts. Eventueel, ja. eventueel een narsing. Even opnieuw. In uh, die gesprek? Ja, nou, ik weet het niet. Ik, uh, voor mij toets ik het een beetje een maar nummer ook hier. Het gaat niet helemaal... Uh... Ik heb een kort nacht gehad, dus het uh, gaat niet zo heel goed meer. Mm -hmm. met die, uh, cijfertjes. Mm -hmm. Hij gaat Oké. Okay. Kok. Ja, deze. Ik ben hier maar zo. Ik druk zo spontaan. Mm, mm, mm, mm. Maar Thijs komt ook weer terug, natuurlijk. Ja. Oh, lekker. Zie je weet het? Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ik spreek met Rudy. Hallo. Hé, hey, wat, uh, wat heb je van de wedstrijd gevonden gisteren? Heb je nog gekeken? Ja, ik heb gekeken. Ik heb gekeken. Maar ik, ik had het al voorspeld. Had je het al voorspeld? Ja, want van de week hadden ze een, uh, andere tijden, weet je wel. Ja. En toen hadden ze Deense elftal, de vakantie elftal. En die werden het Europees kampioen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, die Denen waren dat, hè? dat was in 1996 uh, volgens mij. Ja, ja. Maar toen was. Joris uh, Stavion meedoen. Maar die had oorlog, die ging eruit dan. En uh, van die, vert, uh, die spelers van Denemarken, waren allemaal in de ja. Die Ja. Moesten allemaal teruggehaald worden. Ja. Die versloegen Frankrijk, die het Nederland. En ze werden Europees kampioen. Ja, dat was echt. Uh, was <lacht> apart. Maar heb je gisteren nog gekeken naar de wedstrijd? Ja, ja, ja. En uh, wat, wat vond je ervan? Ja, ze willen allemaal. Dat hè? Ja. Iedereen voor lo is logisch, samen het, 1-0-8, hè? En dan wil iedereen eh, een doelpunt maken. Ja, precies. Dat, uh, allemaal egeltjes, hè, bij Nederland zelf dan. Nou, het is jammer. Ze moeten nou twee keer winnen. Ja, precies. En het de moet twee keer verliezen, dat is het goed. En woensdag spelen natuurlijk tegen Duitsland. Ja, die moeten ze winnen. Die moeten ze winnen. En denk je dat dat gaat lukken? Heb je de Duitsers ook nog zien spelen? <laughs> ik heb ze zien spelen. Maar ja, die spelen gewoon zoals altijd spelen, hè. Ja, precies. Een paar goede uitpraten. Ja, precies. Kijk, ik, ik, ik, ik, ik hoor het al. U heeft er echt verstand van? Nee hoor, nee, nee, nee. nee oh, niet? Nee. <laughs> Ik was twaalf jaar te voetballer, in, in een, vo een club de meer heette die. Oké. Okay. Ja, dit is nou tachtig jaar geleden. Zo, oké. Okay. <laughs> <laughs> en wie heeft u liever, uh, meneer? Uh, ah. Wie, heeft u liever, wie <laughs> heeft u liever in de opzetting van Persie of Huntlaar? Nou, het legt wel hard voor buitenspelers hebben, hè? Ja. Als ze goede buitenspelers hebben, dan hebben ze hun wel beter. Kijk, we hebben hier echt een kenner aan de Kijk lijn. Kijk eens. Ja, echt. En... Robber uh, op rechts of op links? Ja. Uh, Robber op links. En dan moeten ze die ene van Herenveen. Dus Narsing. Zo, die moeten ze op rechts zetten. Kijk, Kijk die. eens hoor, je bent met verstand, hè? Nee, maar zo is het toch? Ja, maar goed. Uh, je hebt, er zijn uh, duizend betere. De managers ja, die allemaal aan de dansen staan. Ja, precies. We hebben in Nederland 16 miljoen bondscoaches, zeggen we wel. En het, ja. dat klopt ook wel een beetje, ja, ja, ja, ja, ja. Goed verder. Nou ja, gaat, gaat verder. Prima met ons. Een lekker weertje vandaag. Ik zit lekker buiten. Ja, het is, echt, het, is echt, het is echt heerlijk weer. Het is zomer. Het is nou, gewoon zomer. Laten we vandaag nog morgen van genieten, want ik heb gehoord dat het morgen weer gaat regenen. Nou, maar hier of daar is het meestal, hoor. Ja, precies. Dus niet, niet hier of daar, meestal is het daar. <laughs> nou, dat zou mooi zijn. <laughs> Oké. Okay. Nou, mag ik je een hele fijne dag wensen? Fijne stem gehoord hebben? Ja, nee, heel goed om te horen. Doei. Oh, hoi. Wat is dit, joh? Wat is dit? Volgens mij is het, de. Uh... Iemand die dacht dat het, dat het gewoon een bekende is Gewoon een bekende, dat moet wel, ja Want deze ging zo makkelijk mee En voor de duidelijkheid, dit hebben wij niet vooraf opgenomen zo. dit hebben wij Ik heb net hier 25 geleden al die nummers opzoeken op internet en, Ja nou, Laat ze doen, laatste. laatste. En ze had er nog verstand van ook Ik Was nou mevrouw of een meneer? Jij en meneer, ik zei mevrouw Was mij niet helemaal duidelijk, maar dat maakt niet uit Laat ze doen nog, nog het eentje gejakt. Zullen we nog een eentje uit Zandvoort doen? Ja, laat ze het En nee, ze had er ook wel een beetje verstand van hè? Met narsing op rechts buiten. nou ja Waarom niet toch? Als je hun te spits hebt. Misschien snijder op, uh, op de plek van Nights of the Jong van Bonnen? Oh, van Persie op 10. Lekker jessie muziek. Dat is niet helemaal goed, uh, zo'n uh, weekendje met weinig slaap en. Uh... Heb je ooit dus het laatste jaar wel veel slaap gehad? Ja, ik heb wel eens mijn nacht gehad dat ik van geslapen heb. Nou ja, de laatste. Maar vannacht heb ik drie uur geslapen. Drie uur. Ja. Ja. Nou, maar met het gaat dat goed. Nou, nou ik ben benieuwd. En ik heb nog twee nummers. Eentje uit Den Helder en eentje uit Amsterdam heb ik nog. Als deze niet opneemt, doen we er gewoon nog eentje en dan... Uh... Ja, ook in Zandvoort, maar... Heb je er nog een uit Zandvoort? Ja, net ook al niet op. Oh. Ik bedoel het net ook, maar niet had ik, toen nieuw. ik nog een keer, Of uh, dat nummer tikte ik ook verkeerd in. Ik kan nog een keer proberen. Zullen we die nog één keer doen? Ja. Gaan we dat even proberen. Ik vind het toch zo leuk, hè? Ja. die Die zat lekker in het zonnetje. Nou ja, de, nou ja prima gelijk, toch? Gelijk, hè. Gelijk heeft hij... Heeft hij uh, dat mens. Heeft hij, zei hij. <laughs> uh, mm, mm, mm, mm, mm. Tegen de Duitsers, ja. Daar moet het gebeuren, hè? Hij gaat over. Nou, ik ben benieuwd. op buiten in de tuin met elkaar. Zijn er nog maar één in zoeken dan? Nee, ik geloof het wel. Ik heb, we hebben twee leuke mensen gehad. Um, volgende week speelt uh, Nederland tegen uh, Portugal. Portugal zaterdag. En misschien hebben we goed nieuws, misschien ook wel, um, ja, wel, wel slecht nieuws. Maar dan gaan we het gewoon nog een keer doen. Ik weet trouwens, vanochtend hoorde op de radio, toen ik deze kant kwam, dat uh, Sneijder een lichte knieblessure heeft. Ja, dat hoorde ik, ja. Maar waarschijnlijk is hij de woensdag gewoon bij. Nou ja, laten we hopen dat hij, uh, dat hij woensdag dan <laughs> gewoon kan spelen. Want als je Sneijder niet hebt, dan kan ik je vertellen, dan wordt het heel erg moeilijk. En dat is nog moeilijker dan Thomas. was. Want wat was hij goed echt gisteren? De hij moet het allemaal verdelen natuurlijk. En dan heb ik ook nog gehoord, ik was gisteren op uh, ben het verjaardag van mijn nichtje, dat Sneijder misschien niet moest, uh, dat hij niet moest spelen. Dacht ik, nou volgens mij snap jij het niet helemaal. Nee. CFM's Antwoord zondag in Kennemerland. Nederland zelfde, de meningen heb je gehoord. En hier is de cure. Een beetje uh, een gevoel van de zomer. Dit was uh, vorig jaar sunlight. een van mijn favoriete zomerliedjes. Sunlight. Ik heb hem zo vaak gedraaid, ook hier bij ZFM. The Back Raiders. En Sunlight. En check de videoclip, want die is ook heel erg leuk. De Back Raiders en Sunlight. Zometeen nemen wij nog even wat uh, regennieuws door. Wat is gebeurd in Zandvoort uh, en omgeving. Ook zo meteen muziek van Robin S. Love for Love. De nieuwe Rudy Mantle komt eraan. En dit is de nieuwe van John Mayer. Als een nieuwe album Born and Raised is het Queen of California. California is a stepping down now. Stepping down, down Ah, wat een heerlijk liedje weer. De nieuwe van John Mayer, Queen of California. Op dit moment bezig op het uh, Raadhuisplein. Uh, Muziekpaviljoen. Er zijn op dit moment uh, een uh, aantal Mexicaanse uh, artiesten. Ik weet niet of ze Mexicaans zijn, maar ze spelen Mexicaanse muziek. Ze waren wel verkleed als Mexicaan toen deze kant kwam. Ja, precies. Mm -hmm. Echt zo'n uh, zo Mexicaanse hoed. Zo uh, hoe heet, hoe heet zo'n ding dus Een sombrero. Een sombrero, ja. Kijk. Sombrero. Lekker sombrero'tje op en uh, uh, zo'n biertje. Hoe heet dat in biertje ook Desperados. Desperado. En... Uh, oh, heet zo'n geel biertje ook. Waar citroentje ook nog bij, dit? Uh, oh, oh. Oh. Nou ja, kan we later... Laten we Dat opzoeken? het, het opzoeken? Het maakt ook helemaal niet uit. Hé, hey, even wat regio's. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we uh, beginnen bij uh, nieuws over Eet Café Boomerang. Dat is uh, bij de passage in Zandvoort. Want even namelijk afgelopen week... Van dinsdag op woensdag nacht rond half 1 een brand gewoed. De brand is vermoedelijk in de afzuiginstallatie ontstaan. De brandweer was gelukkig snel ter plaatse en heeft de brand geblust. Een stormachtige wind die vrijdag over Haarlemse regio raasde. heeft op enkele plekken schade aangericht. Vooral aan de bomen. Die zijn extra kwetsbaar omdat ze inmiddels voor een blad zitten en er veel wind vangen. Ook enkele geparkeerde auto's liepen wat schade op. In de Bantama, Bantamstraat in Haarlem waaide een boompje om door een harde rukwind. Twee geparkeerde auto's liepen uh, uh, daardoor veel uh, valschade op. Op de Hieronymus van Alphenlaan in Driehuis viel een 10 meter hoge boom precies langs een woning. Op de kruising van de hoofdstraat met Broekenberglaan waaide ook een boom om. In alle gevallen kwam de brandweer om de bomen op te ruimen. Op de hoek van de Albert uh, Albert-Verwijlaan met de Belvlaan in Haarlem zijn twee auto's beschadigd geraakt door een weggewaaide plaat een plaats later op de grond. Maar in een harde rukpunt heeft ze de oudste aangeblazen. Achteruit van de ene auto brak en de andere liep een forse deuk op. Ik heb er niet heel veel van gemerkt. Ik ook niet, want ik was er niet. Maar... Nee, dit was uh, vorige week volgens mij. Of, of vrijdag was dat. Ja, maar toen waren wij in veel. Oh. Was het toen? Dat was vrijdag. Dat weet ook niet. Oh. Nou ja, dat was het misschien donderdagavond of zo? Ik, Ik weet het niet, maar. maakt niet uit. En in het Bloemendaalse Bisprinkpark zijn vermoedelijk vogels met luchtbuks beschoten. De politie doet onderzoek, dit melden Bloemendaalse wijkagenten via Twitter. Verschillende bezorgde bewoners zeggen de afgelopen dagen dode vogels in het Bloemendaalse park gevonden te hebben. Volgens hen gaat het om tenminste twee vogels die naar alle waarschijnlijkheid zijn omgekomen door kogels uit een luchtbugs. Of de mogelijke vogelschieter is veel onduidelijkheid. De wijkagenten hebben de dode dieren zelf niet gezien. Dus kunnen ook niet vertellen om wat voor vogels het gaat. En of de dieren echt zijn omgekomen door kogels. Wel waren de meldingen van de bloemendalers serieus genoeg om een onderzoek ernaar te doen. Mochten bewoners iets meer weten over uh, iemand die op de dieren schiet met een luchtbux in het Bispringpark. We kunnen zij contact opnemen met de politie uit nou, zover het regio-nieuws voor het uur. Um, natuurlijk nog meer. Zullen we even terug in de tijd. voor mij was het wat is het? 93. Ja, dat was ik één jaar. was ik ook één jaar. misschien hebben we het ooit een keer gehoord, maar niet bewust denk ik. zie je van met Robin S. en dit is Love or Love. Volgens ons welen een van de beste liedjes ooit gemaakt. We worden op CFM voor You 2 Beautiful Day. Zometeen uh, uur drie, een laatste uur van uh, zondag in Kerenland, waar waaronder andere evenementen van Zandvoort en omgeving gaan bespreken. Ook de nieuw van Tire Cruise hoor je zo meteen. En hier is Rudy Mentel, Feel the Love... May be the electrolyte to take us out of the dark. cause man make them toys And the man make everything, everything can Do You know that man makes money To buy from other men Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Jobboots met het NOS Journaal. Mijn grote brand in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam, is een dode gevallen.